Avond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet vindt de conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid ronduit pijnlijk. Dat zegt de missionair minister van Gennep van Sociale Zaken. De commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire schrijft dat mensen zijn vermorseld door het falende beleid van de overheid... Verslaggever Roel Bolsius vertelt wat het kabinet nu gaat doen met die adviezen. Ja, het zijn vooral woorden op het moment nog. Overigens neemt de overheid ook stappen. Zoals Karim van Gennep zegt, er is meer vrijheid gegeven aan uitvoeringsinstanties... om zelf te bepalen als er iets scheef zit om meer naar de menselijke maat te kunnen kijken. Maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Dat is aan het nieuwe kabinet, want het oude kabinet is demissionair. En de minister van Sociale Zaken denkt ook dat er binnenkort een debat over komt over dat rapport in de Tweede Kamer. Het onderwijs dat Oekraïense kinderen op dit moment in Nederland krijgen gaat op de schop. Nu zitten ze allemaal nog bij elkaar, maar vanaf komend schooljaar gaan ze naar gewone scholen. In gemixte klassen dus. Het gaat om ongeveer 13.000 Oekraïense kinderen op basisscholen. En ook in Weert in Limburg moeten ze eraan geloven. En deze leraar heeft er wel zijn twijfels bij. Ik denk dat het toch belangrijker is dat we de, de start maken zoals we die nu maken. Allemaal Exclusief Oekraïense kinderen bij elkaar. Ja. Met alle tijd. en. Um... Uh, het, het, het, het is gewoon een andere tak van sport. En krijg je één of twee of drie Oekraïnse leerlingen in je reguliere klas erbij, bovenop je 25, 30 kinderen die je al hebt, dan kun je ze niet bieden wat ze nodig hebben. Ja, die Oekraïnse scholen moeten eind deze week hun plannen klaar hebben over hoe ze de overgang zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. En de Bodyshop mag het woord Ritual niet meer gebruiken in hun campagnes. De rechter vindt dat het te veel lijkt op de naam van concurrent Rituals. Negen jaar geleden kwam de Bodyshop met allemaal nieuwe crèmpjes en zeepjes die in verschillende Rituals werden ingedeeld. Bar of the world, relaxing ritual, the revitalizing ritual en blissful Rituals. Ja, daar was Rituals zelf niet blij mee en de rechter die snapt dat wel. Klanten kunnen door het woord in de war raken en misschien het verkeerde product kopen, zegt hij. En daarom moet de bodyshop ook een schadevergoeding betalen. Dat heb ik nog wat weer voor je. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Aan het eind van de nacht kan het lokaal een graadje gaan vriezen. Morgenochtend begint in het oosten en het zuidoosten met mist. Maar later breekt op meer plekken de zon door. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Roberto op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Dat uh, we dus uh, vanavond hier in de studio... Uh, Blinded by Runaway bij uh, Bonaniki. Die is vanavond uh, in de studio niet alleen. Hij is ook met Joost gekomen. Dus uh, we gaan uh, met beiden ook even een beetje praten. Dus dat allemaal straks. Als uh, Marcus van Dam het uh, sein uh, geeft uh, dat, uh, dat we kunnen beginnen... dan uh, kunnen we beginnen. Is het goed? Oh... Nou, uh, dan uh, is het uh, eigenlijk al uh, in gezwinde spoed uh, deze kant op, uh, denk ik. Nou ja, dat, uh, nee, dat doen we zo wel eventjes. Uh, laat ze nog heel eventjes zitten. Uh, we gaan eerst nog uh, iets uh, laten horen wat afgelopen vrijdag is uitgebracht. Uh, ook een uh, deelneemster aan de Roep Acta wordt net als deze Bonaniki trouwens. Uh, en Of zij... Ook net als en de popronde gaat meedoen. Dat moeten we afwachten. Want de selectie voor 2024 is aanstaande. En de keuze moet nog gemaakt worden. Maar of Hai Chai dat gaat doen. Dat is vers 2. Ze, ze, ze heeft zich al aangemeld. Nu is het alleen aan de, de mensen van de popronde uh, zaken. Of ze daarbij mag zitten. Nummer, dat nummer heet oh, Carefully Good. Five, Not too late to toss the dice Cause what if was hij er in één klap. Uh, ja, daarom had hij die koptelefoon alvast uh, maar opgezet. Uh, Want je weet het maar nooit. Um, in ieder geval was dat Hi on Shy. En uh, zij komt uh, binnenkort trouwens ook met een EP. Counterweight heet uh, de EP. Uh, inmiddels zijn uh, twee heren tegenover mij gaan zitten. Uh, de één heet Joost Pop. De ander heet in het echt Samen Prince, Prins. Maar uh, voor vanavond gaat hij door het leven als Bonaniki. En niet alleen yes. voor vanavond, maar ook voor de rest uh, als het gaat om zijn muziek. Want dat is natuurlijk hetgeen uh, waar je het onderuit uh, brengt. Uh, Zeker. Toch? Ja, ja. ja uh, Nou, uh, de, het gaat al een uh, tijdje terug. Want uh, uh, ja, het, de Rob akda wordt is het aanknopingspunt. Maar ineens zag ik uh, in 2000, wat was het? 22, heb jij meegenomen? Ja. ja, zie je. Ja. En in datzelfde jaar werd jij in een keer ook uh, geselecteerd voor de popronde, zag ik. Ja, dat ging toen vrij ja, snel. Ik was ook wel verbaasd hoe dat, <laughs> hoe dat ging. Ja, vertel, hoe, hoe zat dat eigenlijk? Want uh, dat vind ik toch ook wel een beetje intrigerend uh, verhaal, eerlijk gezegd. Want uh, ja, uh, je had helemaal geen prijs of wat dan ook. Nee. Kwam niet eens uh, als, uh, uh, als runner-up of een publiekswinnaar, helemaal niet. Nee. Uh, ha, ha, iedereen zat uh, zo wat, uh, te slapen en ineens baf, popronde. Bonaniki. Ja, dat is, dat, dat, ja, dat is het, uh, ik, ik in kluis, hoor. Want ik heb ook zitten pitten in dat <laughs> opzicht. Dus. Maar ja, vertel. Was ook <laughs> ja, ik was ook verbaasd. Dus. Maar, maar, verbaasd, uh, maar hoe, is verbaasd. Dat, hoe is dat gelopen dan? <laughs> uh, vertel. Ja, het was. Uh... Even kijken, ja, de, toen we de Rob Ak Akda de woord, uh, die was inderdaad voor. Maar ik had me toen wel ingeschreven voor Popronde 2021. Mm. Maar die kon natuurlijk niet doorgaan. Uh, vanwege, vanwege dat geballen van daar de, de, de virus, ja? Precies. Ja. Dus toen was het een jaar uh, doorgeschoven. Maar de grap was wel, zeg maar. Toen ik had ingeschreven voor de Popronde, dat ik eigenlijk nog helemaal geen band. Mm. Uh, en toen was het project eigenlijk net begonnen. Dus het project was, wat zeg ik, vijf maanden oud. En toen heb ik maar gewoon ingeschreven. Ik dacht, uh, wie niet de niet de wind. En toen uh, was ik er toe Dus het was wel een jaar uh, verschoven. Maar uh, ja, ik was wel erg verbaasd dat ik met de ingezonden songs al uh, gestacteerd was. Ja. Uh, heeft het je ook nog uh, wat opgeleverd, die hele popronde? Zeker. Ja. Ja, we hebben echt heel veel kunnen spelen. Uiteindelijk 20 of 22 shows gespeeld. Uh, uh, je, je topografische kennis wordt uh, daar wel, uh, <laughs> wel beter op. Ja, Want er is op een, ook... een gegeven moment ergens in een een of ander gehucht... En dat je denkt, wat moet ik zijn in uh, Brederland? Ja, dat is echt ongelooflijk. Nou, jij, jij, jij reist ook heel wat af, volgens mij. Uh, maar... Nou, uh, uh, voornamelijk binnen deze provincie. En ja. dan beperk ik het nog enigszins tot Haarlem, ja. uh, Amsterdam en een klein beetje Volendam. Maar dan uh, houdt het toch ook wel een beetje op, eerlijk gezegd. Nee, ja, je gaat wel echt alle, alle kanten op. Ja. Dus wel, uh, was het? Uh, we zijn in uh, Sittard geweest. Ja, je bedoelt en, de popronde, ja. Voor de ja. popronde toen, Ja, nou, het ging echt all over. Inderdaad. Ja. En ook op een hele leuke verschillende plekken. Dus het nee, was heel bijzonder om mee te maken. Ja, uh, de naam, daar hebben we het ook al over gehad. Want uh, ja, dat, uh, dat heeft uh, te maken dat, uh, dat iemand ergens in het continent waar je geboren bent, geloof ik toch? In Benin. Ja, nou, mijn zusje is daar geboren. Jouw zus is geboren. Ja. ja. Dus die kreeg dan de bijnaam uh, Bonaniki en Ja. Uh, en dat was dan vertaald uit het Baribaar. Dus dat was uh, de lokale taal daar is het Baribas in. Zij werd de Nicky genoemd. En dat betekent dan geboren in Nikki. En ik ja. heb van haar eigenlijk die naam overgenomen. Want ik vond het wel een heel mooie, mooie naam voor dit project. Ja. Uh, want voor mij is dan daar de passie voor muziek begonnen. En het lijkt me heel tof. Tenminste, dat is wel het grotere plan om Afrikaanse invloeden in de muziek te verwerken. Zij in dat, dat opzicht ben je geslaagd. En ja. <coughs> ik uh, kan je vertellen, er is hier al een uh, liefhebber in Zandvoort uh, die zegt... Ha, ah, heerlijk, Bonaniki. Ja? Ja. Is, uh, de, de woordvoerder van de gemeente Zandvoort... die heeft hier ook uh, ooit een radioprogramma gedaan. Ah, uh, nee. Ja. Nee. Hey, de heer nah, Walter Sands. Dus ik <laughs> weet niet of die toevallig uh, vanavond uh, weer ingeprikt zit. Maar anders kan hij in ieder geval wel de herhalingen uh, terugzien. Uh, ja. Ah, super. Dus dat. <laughs> uh, maar goed, uh, die, uh, die heeft al uh, gezegd... Uh, dat, uh, dat is wel iets wat mij aanspreekt. Nou ja, tof, tof, dus dan voldoen. heb je al uh, wel, uh, wel iets uh, bereikt. En ja, uh, jouw muziek... Uh, is toch enigszins, daar zit uh, heel veel optimisme uh, in. Ben jij zelf ook een optimistisch mens? Ik denk het wel, ja. Ja. ja. Dus ik kijk ook naar Joost, want die kent mij ook een beetje. Maar volgens mij, ja. <laughs> hij trouwens ook. Maar... Ja. Ja. heel optimistisch. Ja. Ja. Volgens mij staan we um, wel redelijk positief. Ja. Aan het um, dan gaan we even naar Joost, want Joost zelf maakt ook uh, muziek. ja. ja. Even kort, want jij bent ook ergens mee bezig geweest de afgelopen... Zeker. Ja. Ik heb in 2019, toen ik nog in Londen woonachtig was, mijn eerste EP uitgebracht. Die ja. The Times. Ja. En nu heb ik net twee weken terug mijn tweede EP uitgebracht. Die heet Bygons. Ja. Um, ja, dus ik maak zeker ook mijn eigen muziek. En dan zing ik ook erbij en ik speel gitaar met een band. En uh, ja. ja, eigen geschreven nummers ook, ja. En dan uh, de klik met uh, de buurman uh, hier, naast je. Want ja. Uh, ja, de, twee, of, uh, vier weken terug toen ging het uh, feest even niet door. Omdat jij even niet helemaal uh, oké okay was. Ja, niks te maken met, die, uh, met dat gekke virus. We net nee, nee, maar... maar uh, uh, <laughs> nou, nee, de, wij kennen elkaar uh, sinds een jaar of twee, denk ik. Uh, we gingen een keer met een hele groep vrienden een weekend weg. We hadden een mega groot huis gehuurd in Duffel of All Places. Duffel? Ja, dat is Nieuwe Bali. Zit ergens in België, vlakbij Antwerpen. Nee, maar goed, dat was heel leuk. En er waren heel het veel Nieuwe mensen. Bali in België. Ja. Nou, ik heb, nog, ik heb nog een leuke voor je. Nee, ik dus nog, uh, ja. Onthoud dat, mensen. Ja. Duffel. Ja. Ja, ik heb geen aandelen. Nee, en daar uh, kwamen we elkaar tegen. En dat uh, klikte wel goed. toen ja. dus ging een beetje muziek maken. Ja. Ja. Uh, weet je, ik uh, ga elke uh, jaar op vakantie in... In, Lim in, Lim in Nee, niet in Duffel. Nee, uh, in Liman. Liman. Oké. Okay. Ja? Weet je waar dat is? Nee. 1400 kilometer boven Parijs. <laughs> ja. weet, je, weet je hoe ze dit in Noord-Holland noemen? Uh, nee, vertel. Limmen. Het oh. is een kastrikken met een <laughs> Dat heet Liman. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. is je Ik zal je krijgen. <laughs> ja, dat is wel een hele leuke. Maar goed, uh, um, jullie gaan straks uh, natuurlijk uh, spelen. Twee, ja. uh, de nummers in het eerste uur, en twee nummers in het uh, tweede uur. Ik zei net al, ik heb uh, geprobeerd... naar die Bindels uh, te bellen. Dus die ziet op een gegeven moment op haar mobiel... Hey, oproep gemist... met dit nummer erbij. Dus het kan zomaar zijn... dat jullie bezig zijn en dat er dan op een gegeven moment... ingebeld wordt. Ja, hallo. Ik, uh, ja. Dus ik, uh, ik, ik, ik hoop... Dat het, dat het allemaal. Er, en anders moet ik zo snel mogelijk die telefoon ergens opnemen. Oké. Okay, maak ik hem daarna ja, af. Ja, dan onderbreek je hem even in de ja, Nou ja, het, het is al een keer gebeurd hè? De, de, de heer P.J. en Bond die hebben, die is ergens gestopt. Hoestbui. En we, heeft vervolgens het nummer verder, waar hij gestopt was gewoon verder uitgespeeld. Dus oh, ja. het enige wat je op de, uh, bij de video ziet is de knip audio klopt helemaal, dus uh, ja het, het is wat, wat dat gaat het kan, kan meemaken, ja ik weet dat alleen niet of het uh, videotechnisch uh, te regelen is, volgens mij uh, kan alles, uh, maar dat dus nou heren, ik uh, zou zeggen uh, we gaan uh, zo rond half negen, dat zal tussen uh, wat zal het zijn, vijf voor half negen is een beetje, dat is een beetje de uh, tijdstip wat we aanhouden in dat, dat opzicht, dus Um, maar zover is het dan dit. We gaan eerst even nog uh, even stevig materiaal draaien. Dus Cardigan in en uh, Melanotan. Uh. Oh, dat uh, was uh, dan de uh, cardigan in. Ja, dan krijgen we nog even een uh, fijne dienstmededeling. Uh, dat is uh, heel erg uh, fijn. Uh, want uh, zo dadelijk zijn we al binnen een uur gewoon weer klaar. Uh, want, nou ja, het enige... Ja, nee, ze gaan alle twee uh, straks uh, gewoon uh, de kuien laten nemen. Maar uh, ja, dan moeten we even het spoorboekje overgooien. Beginnen we gewoon nu met uh, de eerste set van twee nummers. En vervolgens... Ja, er ja, uh, moet iemand om half tien uh, moet er iemand weg. Uh, dus uh, dat, uh, doen we, dat doen we dus nu. Uh, en de eerste twee nummers, uh, dat is... Zijn we er klaar voor? Ja? <laughs> Ik moet even als een soort schoonbeest nu even optreden. Uh, de eerste twee nummers, uh, die gaan we nu horen. Dat is uh, She's Another Miracle. En wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat? wat? Oh, jee. Oh, er moet nog iets op. Uh... Ach, ach. Zijn we klaar? <laughs> Zut ik zit ja, ja oké okay. ja, ja, kijk er komt ja. nog een nog, er zit nog iets met uh, geluid ja want uh, dat, uh, dat goed uh, laten we beginnen bij het begin en uh, dat is de uh, ja dat is de akoestische versie van she's another miracle uh, daar beginnen we dan maar mee Een shout-out uh, richting Bonnie, en, en Joost. Uh, die vanavond uh, hier in de studio uh, zit. Uh, dan uh, is het tijd uh, voor uh, nummertje 2. En uh, dan zullen we uh, daarna even nog een nummer uh, draaien. En dan mogen ze weer even aan tafel zitten om even te kletsen. Want ja, dan uh, worden ze even hard hollen met, uh, met het een en ander uh, wat we moeten doen hier in de studio. Maar, uh, dat, dat geeft niet. Ja, krijg ik, krijg ik, uh, Ja, nou nee, uh, Dat kan gebeuren. Eh. Um, uh, het tweede nummer is natuurlijk de single die Voorhoop is uitgebracht. En dat is het nummer Follow the Light. Ja, dat waren ze even voor dit moment. Uh, en we gaan zo dadelijk ook nog weer even praten met uh, deze twee heren. Uh, maar zover is het nog niet. We gaan ook nog even terugkijken op deze maand. Want Maren Charlie, ook een voormalige deelnemer aan de Rob Agda Award. Vorig jaar uh, zelfs nog. Die heeft een EP uitgebracht. Uh, uh, Out of the Shadow heet het uh, volgens mij. Uh, dat, dat album, of beter gezegd EP. En een van de nummers die erop staat Coming of Age, die heeft zij nog samen met Mella gemaakt en die hoor je nu. I eat in bed. I don't water my plans. I like to play we going yet, I cancel my plans. Say for my taxes, I'll deal with the consequences when I'm less of a mess. Does that really ever happen to me? Oh. I could forget just what I'm supposed to do And lose the burden for a second But I'm stressed for the next And the day's not even done Drowning in responsibility Dat was uh, Maren Charlie en het nummer samen met Melle, Dat heet uh, Coming of Age. Um, ja, uh, we hebben even driftig uh, zitten praten. Hoe zit het nou? Wanneer moeten jullie nou weg? En uh, hoe zit het <laughs> ja, nou? Uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat had weer een beetje te maken met uh, hier en daar. Uh, goed. Uh, miscommunicatie. Misschien van mijn kant. Misschien miscommunicatie ook. Van de kant van Bonnie en Nicky. Maar uh, we zijn er uiteindelijk uit. Uh, het wordt een, een vlugge vanavond. Dus uh, alles wordt uh, in dit uur eventjes uh, gedaan. Uh, en daarna kan de videoproductieploeg meteen ook weer inrukken. Want uh, ja, <laughs> dat, dat, dat, is ook, <laughs> dat is dan ook weer geregeld. Uh, maar goed, uh, eerst even over jullie. Uh, want ja, uh, de, de muziek uh, is uh, natuurlijk uh, centraal. Die, uh, die uh, hier staat, van wat jullie spelen. Um, daar heb ik ook begrepen van jou. Uh, beste samen wel. Want ik moet je toch ook weer gewoon even onder je, onder je eigen naam even ja. aanspreken. Uh, want uh, jij bent ook bezig om een EP uit te gaan brengen. Wanneer kunnen we die gaan uh, verwachten? Zeker. Ja, als het goed is, uh, 5 april. Dat is wel... Uh, dat is het streven. Het streven voor... Uh, maar ik ben nog bezig met de afronding van, uh, van één laatste nummer. Ja? Dus ik zal ik even afwachten hoe dat gaat. En misschien omdat we de smaak goed te pakken hebben, gaan we er toch misschien nog eentje extra maken. Dus even kijken, oké, okay, misschien schrijven we nog wel even. Oh, oké, okay. okay, dus, in dus... principe was deadline naar 5 april. Ja. Um, uh, hebben jullie ook nagedacht over de productie van, uh, van deze uh, fijne EP? De, de tweede, ja, die doe ik ja. samen met uh, Wieger Hogendorp. En hij is uh, onder andere producent van uh, Goldband en uh, Sophie Straat. Oh, Struit. ja dat... Uh, die dat <laughs> ja, ja Sofie Straat. Nou, ik ken ook het management van Sophie Straat. Maar dat is een heel ander verhaal. Dan ga ik je nog wel eens een keer uitleggen buiten ja. de uitzending op. Maar goed. goed. Uh, maar, uh, die, ja, dat was die... heel tof. Dus ik was... Uh, ja, ik heb hem twee jaar geleden eigenlijk via Instagram een bericht gestuurd. Omdat ik toen... Uh, ik zat op... Uh, ik was met een vriend onderweg naar Italië op vakantie en toen zaten mm -hmm. we met z'n tweeën in de auto en hij liet Goldband en Sofie Straat horen ik was heel erg onder de, onder de indruk van de productie zeg maar. Mm -hmm. En toen heb ik bij uh, wieger eigenlijk gewoon uh, geweldig en brutaal zijn. En drie, uh, ja, ja. En toen kreeg ik een uitnodiging om uh, ja, wat materiaal toe, toe te sturen. En uh, zodoende. Ja, het lijkt een beetje op het uh, verhaal van Noralie Hendricks. Die met Mark van Eenbergen zo'n verhaal had. Oh, ja, ja, ja die, die zei van... Uh, nou, ik, uh, ik heb wat materiaal. Kan ik even bij jou op de koffie komen? Dus so, het is een soort verhaal. Eigenlijk uh, bijna hetzelfde. Dus het scheelt niet veel. Maar, ja, uh, het was echt gelukje hoor dat het uh, kon op deze ja. Maar um, hebben jullie uh, ook reacties gekregen op uh, de muziek die jullie maken? Zeker. Ja? ja, er kwamen hele leuke berichten binnen via uh, nou, de socials, hm. namelijk. Ja. <laughs> maar echt uh, ja, vanuit alle hoeken. En je ziet nu ook in een uh, dat is wel grappig. Je hebt dan, uh, je kan als artiest dan een uh, uh, uh, Spotify artist page uh, hm. uh, aanmaken. En dan zie je gewoon wat data. En dan zie je in de ene dat nu in Amerika, wat uh, de tweede single hoop uh, wordt gespeeld. Dan denk je, ja. van, hoe komt er nou weer? daar terecht. Maar, uh, ja, maar dat zal waarschijnlijk ook met de titel van, uh, van de song uh, te maken. Zou kunnen, ja. ja uh, waar, waar gaat die eigenlijk over, hoop? Um, nou, de, de hoop, ja. <laughs> ja. De hoop op goede tijden eigenlijk. Ja? Uh, het was geschreven met toch alle verschrikkelijke oorlog in, uh, in het achterhoofd. Ja. En uh, ja, toch ook, uh, ik had heel erg het... Uh, de picture vormen dat je dan je geliefde moet uh, achterlaten waar jij uh, gaat vechten voor je voor je land en je waarde. Ja. Uh, uh, ik heb een hele andere uitleg erbij. Ja, de hele andere uitleg, maar die vond ik ook heel mooi. Ja. Dat is ook heel mooi juist van zo'n nummer. Dat zijn ja. allemaal verschillende. Ja, ja, ik, ik, hebben, zeg maar. ik ging de hele andere kant op ja. met het hele verhaal. <laughs> ja. Maar dat is het dus niet. Maar daar hebben we daar begonnen bij, en wat jij ook schreef, dat, dat is ook heel toepasselijk. Ja, ja, een... nou, voor de mensen die denken van waar hebben we het over? Nou, kijk nog maar even gewoon de update bij die single, uh, toen ja. die uh, net uh, gereleased werd. Uh, daar heb ik iets over geschreven bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar uh, dat is dus een andere uitleg die jij nu geeft... in deze 3 voor 12 noord holland Ja, Dat vind ik altijd maar leuk. Maar muziek is ook wat uh, ja. je zelf eruit uh, interpreteert. Dus maar het, uh, het precies, dat is het ook. En het is ook, in beide zit ook zeker een kern. Ja, oké. Okay, nou, dan, uh, dan is het alleen maar fijn. Uh, dat we dat, Maar ik let altijd een beetje op de tekst. Dus ik uh, denk van... Ja, waar heeft hij het over? En uh, waar, waar gaat dat liedje eigenlijk heen? Uh, hoe zit het met jou? Uh, met jouw songwriter skills en... Vaardigheden, ja, dan want moet dat je is gaan het. luisteren. Ja, <laughs> het, maar, uh, maar waar uh, laat jij je door leiden uh, als jij een uh, liedje schrijft? Mm, nou ja, ik, ik schrijf eigenlijk pas zeven jaar liedjes. Ik ben eigenlijk met name gitarist. Uh, en later dacht ik, ah, ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om liedjes te schrijven. Iets, iets letterlijker dan uh, alleen met tonen spelen. Ja. Uh, en dan ben ik extreem geïnspireerd door Joni Mitchell, Tony Joe White, J.J. Kill. Aha. Um, ja, mooie verhalen vertellen. Misschien jij... wel met een soort van uh, stukje ironie erin. Ja, heb jij jezelf eigenlijk opgeleid, zoals dat met een mooi woord uh, heet? Gitaar Didact? Niet. Ja, Gitaar nee, met songwriting niet. hebben we. Songwriting. Het ja, Ja, zeker. Ja, ja gewoon ook uh, bewust, uh, nou ja, zes jaar in Londen gewoond om die taal meer eigen te maken. Want ik schrijf eigenlijk Engelstalig. Ik doe af en toe wel Nederlandstalig, maar met name Engels. Mm. En ik wilde de taal gewoon meer uh, eigen maken. Want ja, ik ja, weet je niet. Als je daar gewoon een tijd woont, dan heb je gewoon meer gevoel met. Uh, met hoe zij het uitspreken, hoe ze de woorden gebruiken. En uh, mm. ja, dan voelt het ook natuurlijker om het uit te voeren en, en te schrijven. Ja, hoe zit het uh, met jou, met, uh, met het uh, songwrijheid? Uh, heb je er zelf een opleiding in gedaan of heb jij ook, uh, gewoon, uh, ben je gewoon maar begonnen? Ik ben inderdaad gewoon maar begonnen. Ja. Is in die zin een hele uit handgelopen hobby <laughs> geworden. <laughs> ja. Maar het begon inderdaad, vanaf met eerst dat de gitaar pakken en daarmee dan melodieën bedenken. En op een gegeven moment uh, komen de woorden er ook bij en mm. dan ga je ja heb je toch de drang om iets op te schrijven. ook En er echt een, een lied van te maken. Ja. Uh, we gaan uh, na dit volgende nummer nog twee nummers horen. Want anders uh, dan komen we in de knoop met de tijd. Dus, uh, en nu is het de uh, aandacht voor. Want ja, dat is altijd wel heel erg uh, fijn. Want het uh, beeld moet even naar mij. Want ja, ik, uh, ik moet iets aankondigen. Ja, Manu, uh, je hebt hem nog... Net op tijd weten te mailen. en bij mij in de mailbox weten te stoppen. Daarom kon hij vanavond ook mooi, mooi meegenomen worden. in deze uitzending. Samen, als ik het wel begrepen heb. met Multibeat, het muziekcollectief. Morgen komt hij uit, maar vanavond is hij te horen. hier in deze 3 voor 12 Noord-Holland. En het nummer dat heet Zonder Jou. Elke vezel in mijn valt het niet Hoe het leven zo kan voortzetten Geen voorstelling van hoe de tijd maar doordendert Zonder jou, zonder jou hier Hoe de mist wederom kan optrekken zonder jou hier Hoe een dag tot slot zijn orde vindt Hoe een eerste lach toch gewoon zijn weg door alle zorgen vindt Dat er überhaupt een morgen is Een vooruit kijken zonder achteromte Zonder achterdocht En verder gaan zonder wachten op En toch nog steeds zie je en hoor ik je En dwaal je in gedachten rond Wou je nog zoveel zeggen, soms wens ik dat het missen van je even kon verdwijnen naar de achtergrond Dat de pijn hier nu niet om me heen te hebben, even geen rol toebedeeld zou zijn in deze scène In dit seizoen, in deze herfst, in dit voorjaar van mijn verdriet, in deze leegte verder In deze leegte verder In dit voorjaar van mijn verdriet, in deze leegte verder Jij niet meer Nooit meer hier zal Hier bij mij Ik neem geen afscheid Zeg nog geen dag Want ik weet dat Jij bij mij Natuurlijk koester ik alles Want al die momenten zijn erfenissen Al die fragmenten, al die echte dingen Ze vullen zingevende leegte op Springlevend zijn die herinneringen Al ging je dan wel heen, je zal nooit sterven in me Alleen, ja alleen, hoe verwerk je dat? Gevangen door een intens verlangen, hoe verzet je dat? Hoe zet je schap, hoe verlang je niet Hoe raak je niet bevangen door de stilte die je achterliet Als elke nieuwe dag voelt als verraad Als elke seconde zonder jou, vroeger of laat Zonder jou, zonder jou hier, maar hoe het ook gaat Ik draag je in mijn diep van binnen, waar ik ook sta Welke stap ik ook zet en waar ik ook ga Hoeveel tijd ik nog heb, welke dag het ook is Je warmte, je arm om me heen, je lach die ik mis Maar als die dag er dan is, dan zie ik je daar Ik ben niet meer nooit meer hier zo Hier bij mij Ik neem geen afscheid Zeg nog geen dag altijd ik weet dat Jij bij mij Je bent niet echt weg En dat weet ik En dus leef je Voor altijd Zolang ik hier ben je bij mij Voor altijd hier Samen met uh, zijn uh, muziekcollectief, de Multibeat. En het, het nieuwe nummer, dat heet Zonder Jou. Uh, hij is ook weer te horen in de herhaling. Komende maandag hebben we weer gewoon een herhaling. Ja, we hoeven niks uh, te doen. Alleen uh, de herhaling erin uh, te zetten. Alleen de, de uren, uh, weet ik allemaal wat. En uh, die wordt dan uh, gedeeld op uh, de, de website van Alternative FM, altfm.nl. En uh, daar staat alles op wat je maar wil weten van deze uitzending. En dan zit er natuurlijk ook een stuk samenvatting erin... van dit hele fijne gebeuren. Bon Nicky zit er weer klaar voor. En het uh, nummer wat we gaan horen, dat is van de eerste EP. En het nummer dat heet Take Me Back. What you gave me was a sense of breath. in één keer abrupt. En dan zijn we net een halve del te laat met, uh, met dat applaus in je zetten. Sommige mensen zijn uh, hier ook aan het spelen en dan uh, denken ze van wanneer komt dat applaus nou? En dat komt omdat we dan nog uh, de laatste snaar, het geluid van de snaar nog horen. En dan pas als het geluid van de snaar helemaal weg is dan gaan we pas klappen. Dus Melanie Ryan, om maar even een voorbeeld te geven... die zei, wanneer gaan ze nou klappen? Ja, dat houden we heel lang geheim in dat, uh, dat opzicht. Maar goed. Nee, nou, um, <laughs> ja, nou, ja, goed. Uh, het, uh, het laatste nummer voor vanavond alweer. Ja, want zo snel gaat het. En dat is nou, nou juist ook uh, de, de song... waar ook het optimisme uh, in door moet klinken. En daar uh, gaat het ook over. Uh, dat nummer, dat heet Hoop. Hier zijn ze allemaal. Bonaniki. Dankjewel. Ready? The door. Goodbye for now. Hard times, you don't deserve them anymore. It will be alright somehow. I know you had to go a long, long way from home. I know you had no choice. I could hear it Just a little bit of hope, oh, hope. just a little bit of hope, oh, hope. for your journey home, all that we need, just a little bit of hope, oh, years go by, and the walk is on and on, will you be alright? starts to let me know that you are fine, somehow. I know you had to go a long, long way from home. I know you had no choice. I could hear it in your voice. Oh, darling, can't you see? Please do return to me. It's only you and me. And all that we need is just a little bit of hope. Just still in. Ja, en zo uh, gaat het uh, in het uh, leven in dat opzicht. Uh, maar goed, uh, we gaan ook even verder. We gaan ook even terug in de tijd. Uh, weken heb ik uh, nu uh, de gewone uh, versie laten horen van Sûr sure le Trois van Stijn. En Stijn was 9 februari samen met Rozen van Bommel uh, te zien in het patronaat, patronaat Halem, uh, tijdens uh, Nieuwe Oogst En... ...daar speelden ze ook sur le Trois... ...en dat is in de volle bandsetting... ...die heb ik ook hier laten horen... ...maar we hebben ook een eigen versie... ...en die ga je nu horen... ...en dat nummer dat is natuurlijk heel anders...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 Zagen er nog binnenkomen? Stijn en Suurle Heren, het zit, uh, het zit er alweer op. Het is een vluggetje voor vanavond. Maar uh, wel leuk, denk ik dat ja, jullie. Even... Heel leuk, dank. Ja, ja, ja, ja. Het Dus, dus uh, het is wel even anders uh, dan wat we op uh, de single en wat dan ook uh, horen, toch? Ja, het is net anders. Ja, voor ons ook leuk om dit eigenlijk zo live te doen. Uh, ja. Het toch altijd, uh, ja, het klinkt anders. Hè. Is het ook uh, overweging om een huiskamerconcert uh, daarmee te doen? Ja, dat zou maar kunnen. Dat doen we allemaal eigenlijk. Ja, <laughs> ja, wel wel oh, dit is eigenlijk ook een verredelde huiskamer in dat op een huiskamer. Maar, ja, ja, ja, ja. maar uh, daar zou, uh, daar zou uh, wel iets uit uh, voort uh, kunnen zeker, komen. Ja. Dat, uh, dat wij dit uh, massaal gaan delen straks op uh, de socials. Uh, dat zou uh, fantastisch zijn. Ja. Uh, maar goed, uh, leuk dat jullie hier geweest zijn. Ja, heel erg bedankt voor de uitdaging. Super tof dank. En uh, graag tot een volgende keer. In elke vorm dan ook. Zeker, ja. dankjewel ja. Oké, okay, dat, uh, dat waren ze Bonanuki en Joost uh, Pop. Want uh, zo heet die, voluit. Uh, hier bij ons in uh, de studio. We hebben er nog één. En dat is ook een uh, nieuwe single die je gaat horen. Straks in uur nummer drie zit uh, nog een nieuwe single in. Jazeker. Want uh, ook Lorem Ipsum he, heeft een nieuwe single... Deze single die komt, uh, die komt ook uh, uit met een EP, als ik het wel begreep. Loose Chive heet uh, de EP. En het is Americana en het is van Jesse Beretta. En Jesse Beretta is, uh, ja, is eigenlijk een uh, beetje bedacht door Justin Duim. Want dat is uh, degene die, uh, die daar eigenlijk uh, grotendeels achter zit. Maar let even op uh, de lading van uh, deze single die ook op die EP... Die morgen gaat verschijnen. Want de EP hoort er eigenlijk min of meer bij. En dat is dan ook meteen de opmaat richting het nieuws van 9 uur. Waaraan we nog een uur volledig een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf hier gaan doen. Stands on her blistered feet, trying to sing to the skipping beat. And when she smiles, A good girl loving life. Then she met a man who made her his wife. He was abusive, kept her on a leash, never let her stand.